Bij de blokkade van de Utrechtse baan op de A12 in Den Haag zijn meer dan 200 demonstranten aangehouden. Ze zijn met stadsbussen afgevoerd. De blokkade van Extinction Rebellion begon rond het middaguur rondom een tunnel in de Utrechtse baan. Er waren honderden demonstranten. Na een half uur moesten ze weg van de politie, maar dat deden ze niet. De klimaatactivisten protesteren tegen overheidssubsidie en belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen. De Utrechtse baan is inmiddels weer vrijgegeven. Tsjechië heeft een nieuwe president gekozen. Oud-generaal Petr Pavel won zoals verwacht de tweede ronde van de verkiezingen... met bijna 58 van de stemmen. Zijn rivaal was oud-premier Babis. De verkiezingen stonden in het teken van de oorlog in Oekraïne. De nieuwe president Pavel steunt de Oekraïne onvoorwaardelijk... en is verder voorstander van invoering van de euro... en voorstander van het homohuwelijk. In Friesland mag voorlopig niet meer worden gejaagd op de steenmarter. Donderdag dient een rechtszaak van onder meer de Martersstichting tegen de provincie... die laat honderden steenmarters vangen en doden. De beschermde steenmarter eet eieren... en wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de achteruitgang van de weidevogels in Friesland. De Martersstichting zegt dat er betere manieren zijn om weidevogels te beschermen. Het jachtverbod is meteen ingesteld omdat anders alle marters al dood kunnen zijn als de zaak dient. Een wildcamera op de Veluwe heeft beelden gemaakt van een roedel van negen wolven. Het is volgens een wolvenkenner een familie met twee ouders, pubers en welpen. Deskundigen denken dat er binnen afzienbare tijd zo'n zes tot zeven groepen wolven op de Veluwe zullen zijn. Met bij elkaar 30 tot 35 dieren. De zwervende wolven worden daarbij niet meegeteld.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 Honey. Wat een mooie nummer hè? blijft ja. het, uh, Fred. Ja, zeerlijk, het. Heerlijk, heerlijk. Ja. Zeg het maar hoor. De D.C. Lodge en uh, Prins, Prins Mohammed. Mohammed. Ja. ja en Mohammed, Mohammed Ali. Nee, <laughs> nee toch? <laughs> dat, dat, dat net niet. <laughs> die had andere uh, uh, successen. Maar um, ja, dan gingen we s'nachts voor uh, uh, het bed uit. Ja, ja en, uh, die, die ene vechtpartij, iedereen om, in uh, de, in de nacht. Die er, uh, Klopt. Ja. Weet jij dat ook nog, Benno? Ja, Als je met om mijn om vader mee. ging, dan ja, uh, tv kijken. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, was leuk, spannend. Wij veugen sliepen altijd. Ja. Nou ja, dus, uh, nou ja heb, heb je al geteld uh, trouwens? Of ben je de tel kwijt? Uh, Wat? De tuinvogeltelling. <laughs> tuinvogeltelling, uh, nee, want jij hebt de laatste stand. Ik weet ja, in, dat ja, er Ja, ja, tuinvogel... nou, uh, Dit weekend wordt, uh, worden de tuinvogels uh, geteld. Ja. Tuinvogeltelling.nl, dan doe je mee. En ik heb de top 10 uit Zandvoort, uh, Fred. En, dat is. en op nummer 1 staat de huismus. Ja, die hadden we eigenlijk wel verwacht, hè? Ja, en, en nummer 2, de deelbos. Nummer 2 is de kou. Oh. Ja, die heb ik gezien in de koffer van de Linderstraat. Nummer 3, de koolmees. Oh ja, de koolmees. Okay. En uh, Merel. Ja? ja, wie kent Merel ja. niet? Ja, <laughs> Merel. Die <laughs> staat op uh, nummer 4. Oh. Okay. oh, die is gestegen. Ja, dat... en uh, oh. extra op nummer 5. Okay. Pimpelmees op 6. Uh, oh. Heggemus op 7. Uh, nou ja, hegemus, huismus. Hegemus. De, ja, ja, de spreeuw op de uh, 8. Ja, ja. De Turkse tortel. Hoeveel? De Turkse tortel. De, de Turkse tortel. Ja. En de roodborst op nummer 10. Oké. Okay. Ja. Dat is hem, de huisvogeltelling. De Turkse, oh, tor de, de Turkse tortel. was toch die... die toe, toe, toe, toe, toe. Ja, dat is ja, ja. zoiets. <laughs> ja. Nee, laten we maar zo meteen gaan bellen met uh, Gianluca. Gianluca gaan we zo inderdaad uh, lekker bellen. En... Uh, ja, over uh, zijn een nieuwe single. Ja, de ware gevonden. Dus uh, dan gaan we dadelijk eventjes vragen of, uh, of dat hij de ware gevonden heeft, toch? Maar eerst nog eventjes een uh, lekker nummertje van uh, Juanes en La Comisa Negra. <middels> Me weet y eso es lo que más me hiere wat ik moet y una weet que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura Ik tu mentira, wat maldita, mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de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 Ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe apura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa nera y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. La mala suerte la mía que aquel día te encontré volver oh, bebe del veneno malevo de tu amor yo quedé... En La Comisa Negra. He, heerlijk. Ik krijg het zomerse gevoel ervan. Ja. ja en, dat, uh, maar zomer. en dat in januari. <lacht> <lacht> ja, Rob, die, Rob die denkt, bij zagen van... Uh, je loopt me aan de raak. Ja, ik ben er nog hoor. <lacht> <lacht> hey, maar um, ja, Gianluca proberen we nog te bereiken. Mooi. En wat hebben we verder nog in dit uur? Dan hebben we er nog... Eentje, die gaan we dadelijk bellen natuurlijk over het een nummer. Uh, wat hij speciaal gezongen heeft uh, voor uh, ja, een, een jonge dame waar hij bij heeft opgetreden. Ja, uh, Bart, die, Bart Heemskerk hebben we het over. Ja, en uh, die jonge dame is uh, inmiddels ik uh, overleden. Maar daar was het, uh, het nummer aan opgedragen. Leven zonder jou. Ja, dus uh, dat, uh, dat gaan we straks doen. En ja, dan draaien we nog eventjes een, een lekker nummertje uit de jaren negentig. Ik weet niet of je bekend bent met uh, Steps. Nee, ik niet. Steps? Steps, nee, ja, nee, Nee, nee, nee. Kan dat nou... Misschien hebben? als ik hem <laughs> hoor dat ik denk van ja. <laughs> nou ja, in ieder geval een, hè, dat Het was ook een beetje... Ik ken wel een, Step Right Up. Maar ja, dat maar, maar dat er, is uh, Jamai, inderdaad. <laughs> dat gaat een hele tijd terug trouwens. En uh, Steps is, uh, is van de jaren negentig en... Um, ja, een beetje, een beetje in de tijd van de, de, de boyband-achtige. Uh, uh, dit waren dan uh, twee dames en uh, twee heren. Als ik het uh, goed... Nou, uh, la, laat me even horen. Ja, want, CFM ik ben Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5. En DAB Plus 6A. Your love, but look what it's done to me. All oh, my dreams have come to nothing. Who would have believed all oh, the laughter that we shared would be a memory? Ik had er nog nooit van gehoord, maar het klinkt nee. lekker, Fred. Het klinkt lekker, hè? Ja, is een beetje, voor de ik zeg het helemaal niet verkeerd. Nee, maar ik, ik, ik zeg het, het, het lijkt ook een beetje, een beetje ABBA-achtig. Ja, eh, ja, ja, ja, ja. ja he? En het ja. begin, als het uh, rustig uh, begint met uh, Charlie Lonois en ja, uh, Metal ja, Tio. Is, uh, uh, ja, ik denk dat het daar een beetje uh, van gekeken is. Hardcore en dat soort muziek. Ja, hun waren voor mij iets eerder. 92, uh, ik denk dat het uh, iets eerder was als uh, hardcore uh, hard Theo, mental tio Mental Theo. Theo. Ja, Theo. Ja, ja. Hoor, ja nog uit. Die, die, die nog Theo? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja die, die gaat een door. Ja, ja. Dus, uh, maar dat dus nee. weten de luisteraars niet. Nee, dat is waar. Het <laughs> nou, dus, dus dat is een, een hele andere doelgroep ja. waar we daar zitten. We hadden hem vorig jaar zomer vlak voor de Formule 1-weekend uh, of in het weekend hadden we hem aan de telefoon. In het weekend, ja. In het, weekend, in het weekend, ja. ja. Weekend, Theo die ging optreden. Ja. En uh, nou en dan voordat de optreden of nadat... ja, hij had vrijdag opgetreden en zaterdag belden we hem, want hoe dat optreden was geweest en uh, wat zei die ook weer, Allemaal oude meuk. <laughs> Ja, die oude meuk doet het nog best goed. ja, ja. ja, ja, nou nee, ja dat ja. hebben wij nu ook. Ja, ja, natuurlijk. Dus, ja, heerlijk. heerlijk. Ja. Je ziet de, maar, hè? Dus Theo ja. had, zijn eigen had hij het over zijn eigen muziek, hè? Ja, ja. ja heel leuk. Ja. En toen had hij een probleem om binnen te komen, want ze konden hun eigen kaarten niet vinden. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, nou, lekker, lekker slim bezig Ja, dat kan. was tijdens de Dutch GP. Ja, dus geweldig. <laughs> Dus dat was Theo? Ja, die hebben trouwens ja. een paar miljoen gekregen. De Dutsche GP hoorde ik ineens, of las ik in de pers. Wat had hij gekregen? Nee, de Dutsche GP ja? heeft een paar miljoen gekregen. Zeg, dat ze overheidsteun. Overheidssteun. Oh. Okay. oh, dat is niet zo mooi. Ja. Dus, dus, dus de belastingen... Kem... corona subsidie. Oh, ja. Corona is ja. Leuk, ja. Ja. ja, ja. Dus met andere woorden, de belastingen gaan weer omhoog volgend jaar. Ja, ja. ja. zeker. zeker. Nou, ik ben Mordicus tegen. Ja. Mordicus, ja. Ja. ja. Ik heb een nieuwe term geleerd van het uh, Haarlemse Oké. Okay. De politie. Is Moor tegen vier nieuwe 30 kilometer zones. Wat houdt dat in, uh, Benno? Hoe ja. werkt dat? Uh, wat? Oh ja, ze willen dat daar is, uh, in Haarlem in, ja, in allerlei straten, willen ze een 30 kilometer zone voor maken. En de politie die is mordicus tegen, dus die is heel erg tegen. Bijtend stuipen zoals, bijtend tegen. Met ja, het, ja, ja. mordicus is het Latijns en dat betekent uh, met de tanden vasthoudend. En um, nou ja, de politie die heeft zoiets van uh, jullie doen lekker wat je leuk vindt, maar wij gaan absoluut niet Handhaven, andere uh, dingen aan het hoofd. Precies. Nee, dus ja, dat ja, wordt helemaal niks. Nee, nee. dat wordt er ik, Nou ja, als we gaan uh, het Haarlem is sowieso wat dat betreft uh, uh, vreemd bezig. Want uh, ze gaan wijken bouwen zonder parkeerplaatsen. Ja, ook handig. Dat is heel handig voor mensen die werken. Ja. Ja, en. Uh, dat is niet zo erg als je, daar, als je onder dat gebouw maar een parkeergarage bouwt. Dus, uh, ja, ja, ja maar dat, dat, dat zit er dus niet bij. Want ja. ze willen dus gewoon autovrije wijken uh, oh, ja, creëren ja, in ja, ALM. Ja. En, uh, en ondertussen ja, ik, moet je heel stiekem je hamburger opeten. Want dat mag eigenlijk ook niet meer. Nee, nee, nee, het is, uh, trouwens, onderweg uh, zag ik ook iets vreemds hier op de, op de Zandvoortsalaan natuurlijk. Uh, ja, daar, daar stond eigenlijk een auto geparkeerd in een parkeerhaventje. En daar zat een hele grote hutkoffer op... waar je normaal je schoonmoeder in vervoert. <lacht> en en uh, ja, wat zat daarin, tot mijn verbazing... zag ik daar een hele grote lens in zitten. Lens? Ja, een, een lens. En lens. Nou, een, een inderdaad een fotolens. Waren handhavers? Uh, uh, waarschijnlijk wel. Of ja. van de politie in ieder geval. Zat ja. er een camera in die de snelheid uh, flitste. Oh, oh, jee. Dus ja. En nou? Nou ben dan, dan ben je de klos. Als je die auto gezien hebt dus vandaag en je hebt hard gereden. Wel, ja, dan wel, krijg wel knap, ben je die, in de die auto <laughs> precies staan met 180 <laughs> km <kilometer> per uur. <laughs> Dat is sowieso. Hé, zullen je <we> zo, <laughs> hey, hey, maar, maar, zo uh, uh, drie op een rijtje gaan doen? Uh, we doen zo drie op een rij. En, maar eerst nog even een verzoekje. Oh, we hebben het ja, van, uh, van, uh, van Miranda uit Rotterdam. En die vraagt uh, een plaatje aan uh, voor uh, ja, deze oude garde die hier uh, toch wel de hele dag zitten draaien. Nee, hey, oh, dat is... vinden we wel leuk. Ja, Dankjewel, Miranda. Ja, ja heel en, lief. Uh, ja, ze wilden graag dan wel een plaatje horen van Roy Donders. Van Waar ben je nou? Nou, als je via de Cam kijkt, dan zie je ons zitten natuurlijk. Yes. Zitten we hem streepje live. Kan je live meekijken.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 Ja, wij zijn gewoon hier hoor. Als je gewoon eventjes gaat naar http. Dubbele punt, slash slash. En dan zfm. Streepje. Is www, uh, hè? Er, uh, ja, uh, <kijntilfeuille> de, nee, nee ik, dat doe ik niet, uh, Rob. Nee, <laughs> nee, dat hoeft niet bij <laughs> <je al? laughs> Nee, oh. bij mij hoeft dat niet. Gewoon http en dan uh, slash slash. Ik doe dan, gewoon, gewoon zfm-live.nl. livenl Tof. En wat doe jij, Benno? Hè, wat? wat doe jij? Ja. Heb je nog een beest uh, in de aanbieding? Ja. Uh, trouwens? Je had oh, nog ja. wat, uh, oh, wat dus, in de aanbieding. Echt, uh. Het is heel zielig. Ja, het is echt, een, beest, beest van de week. Beest van de week, een beetje uitgesteld. Twee uur later. En die uh, dierenhuis-Kermel, die heeft. Uh, daarom op is Facebook... hij depressief. Ja, ja dep <laughs> ik ben. Nou, ik niet, gelukkig, maar, maar de hond wel. En uh, eens even kijken, uh, wat, wat schrijven ze eigenlijk? Ja, ze dat is een hond die heel veel pech heeft gehad. Eerst ging de adoptie op het laatste moment niet door. De tweede geïnteresseerde kwam niet opdagen. En vandaag, kennismaking, bleek helaas dat je sterk bent voor de mensen. Dus de hond is maar in bed gaan liggen en weet het echt niet meer. Wat doe ik toch verkeerd dat de mensen zo met mijn gevoel spelen. Zo schrijft uh, dierenhuis. Ik ben nog wel een stoere man qua uiterlijk. Maar echt, ik, ben een, ik heb een hart van goud. Ik ben heel gevoelig en aanhankelijk. Maar ook echt een bulldog. Heb je het over jezelf ja. <lacht> Dus de bulldog eens even kijken of hij nog een naam heeft. <lacht> Zelfs een bulldog heeft een naam. Nee, nee. Dat is erbij vergeten bij te zeggen. Ja, het is ook een beetje eigenwijs, een Want het is, uh, <laughs> Hij luistert wanneer het hem uitkomt. En het is uh, toch geen reden om hem dan niet uh, voor hem te willen gaan. Hij uh, blijft wel liggen in zijn bed dat iemand, een reden heeft, uh, om, oh, dat hij, iemand hem een reden geeft om hem uh, op te laten staan. Nou, dus uh, mocht je uh, van buldel gehouden en uh, zwak hebben voor deze depressieve hond, dan uh, zou ik zeggen: ga even naar Dierenthuis Kenmerland aan de Keesomstraat nummer 5, hier in Zandvoort. En dan uh, komt het helemaal goed met deze. Ach, het, is, het, is, het ziet een, een foto op Facebook en de tranen schieten je ogen. Dus ik heb een hond nog nooit zo triest zien kijken. Dus, nee, um, dus, dus dat dus je dus zegt van... I got a feeling. Ja, ik heb je die plat? Nou, ik, ik neem nog maar een plakje worst. Hey, wat gaan we nu doen? Oh, het goede woord is uh, plakje worst. Dat is ja, een, een hele tijd worst. geleden. Ja, dus ja, en hey, gelukkig hebben we plakjes worst in de studio. The Black Eyed Peas en I got a feeling. Go to Ik weet Uuuu. Dat allemaal van die depressieve bulders... Ja, dat is wel, ja met, daar, uh, moet, daar moest even een stevig plaatje tegenover staan. Ja, ja toch? was uh, de plaat van Benno, toch? Ja, was ja, ja, ja, ja. hem leuk. Ja, ja. ja, ja heel leuk. Ja, ik zie het daar, ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Je straalt het ook echt uit. Ja. Hebben we nog een verzoekje ja, over de ja. volgende plaat? Zeker van nee, Rob. Nee, we, we, we, een verzoekje doen we uh, na Bart Heemscherk nog uh, oh, ja. eventjes. Uh, we gaan eerst lekker uh, luisteren naar de drie op rij van ja. uh, Freddy Heij. Oh, Fred Jij. Oké. Okay. Ja, ja. Wie staat <laughs> er? Die? die ken ik niet. Freddy hij? Onze eigen Fred. Fred, hij is er weer. Gelukkig. Ja, er zijn de we top weer. Top 3. De top 3. Drie. De 3 drie op een rij van Fred Hey. We built this city. We I'm <laughs> Dat is het dan weer, Zeker, een mooie ja, drie, drie op een rij hoor. Drie, drie op een rij, drie toppers. Zeker. Welke nummers hebben we gehoord, Fred? Uh, nou ja, uh, Starship Stars hebben we goed gemeen met uh, We Build the City. We build the City, inderdaad. En uh, als tweede such a shame. Tok Tok. Van Tok Tok, inderdaad. En dit was uh, natuurlijk uh, Spargo. One Night Affair. Yes. En aan de lijn hebben we Bart Heemskerk. Bart, een hele goede avond. Hele goedenavond, je zit echt in de jaren 70, hè? Ja, 87 ja, 80 jaar, hè? Daar zitten we wel in, hoor, Bart. Goedenavond ja, ja. trouwens. Goedenavond, gezellig, hoor. Gezellige muziek. Ja, toch? Beste muziek om uit de jaren 70. Zeker, zeker. En 80 mag er ook bij, hoor. Ja, zeker weten, zeker weten. Helemaal goed. Nou, leuk dat we je in de uitzending hebben vanavond. Ja, heel graag. Ja, want uh, ja, uh, er is een nieuwe single van je uit, maar het verhaal erachter, ja, dat, uh, dat is wat minder. Om het zo maar even ja, dat te is, zeggen. Uh, ja, inderdaad. Dat is uh, ja, het nummer wat ik uh, uitgebracht heb. Mensen zijn van mij gewend om uh, up-tempo nummers uit te brengen. Maar dit nummer is echt een, uh, een uitstapje geweest. Voor een hele lieve dame, dat een hele goede fan was van mij en waar ik ook op de bruiloft gezongen heb. En uh, die stuurde me vorig jaar een berichtje dat ze me graag nog een keertje zou willen zien, omdat ze ongeneeslijk ziek was geraakt. En uh, toen ben ik als verrassing met mijn vrouw naar haar toe gereden en uh, hebben we daar een hele middag doorgebracht. En uh, daar kwam uit dat ze uh, nou ja, uitbehandeld was uh, de, met de kanker en er uh, was niets meer aan te doen en ze wilde euthanasietraject, wilde euthanasietraject aan doen. En toen zei ik ook tegen de Anita: Ik zou heel graag voor, uh, wat, wat, wat voor je willen doen om iets aan je op te dragen. Ik zeg: Ik zou je het uh, mooi vinden als ik een uh, nummer uh, aan je op zou dragen. En, uh... En, en, en op zo'n nemen, ja dat, is, dat lijkt me heel erg mooi, maar ik ja, kon Anita het levensverhaal helemaal, en uh, nou, ja, ik kon het nummer van Jeffrey Kuipers uit 2007, ja. die, die tekst die kon ik al helemaal, uh, die kon ik al helemaal, en uh, toen to, to, to, zei hij die stond echt vernegeneerd op het, op, het, op het levensverhaal van Anita, ze kwam trouwens vlak bij jullie gedaan, het kog aan de zaan, ja. en, uh, en uh, ja, nou ja, zodoende van het een kwam het ander, ik had het nummer opgenomen en uh, met een uh, videoclip voor Anita. En toen was het nummer, kwam, uh, toen hoorde ik het nummer voor het eerste dat hij helemaal afgemixt was en helemaal klaar was. Ik denk ja eigenlijk is het nummer zo verschrikkelijk mooi dat er misschien meerdere mensen in Nederland zijn die zeggen van joh, dat vind ik zo'n mooi nummer van, uh, ja, dan zou ik het zonde vinden om daar ook voor de rest iets mee te doen. Dus zodoende heb ik er toch voor gekozen om hem uh, landelijk in promotie te brengen. En ook Anita heeft het allemaal meegekregen met een aantal radiostations waar hij op opgedraaid op, op werd. Anita ja, ja. is helaas overleden, 11 december. En uh, ja, de, het vind het, het vindt gewoon een heel mooi nummer en heel dankbaar dat ik dit heb, heb mogen doen voor iemand uh, wat, uh, nou ja, die als fan zijn die heel dicht bij me stond. En uh, ja, ook uh, de, de droevige muziek, dat verbindt en uh, ja, het is toch ook wel weer, uh, wel weer mooi dat je mensen kan raken en dat het uh, ja, iets teweeg brengt. Ja, want het is toch ook een heel mooi nummer uh, die je gemaakt hebt. En uh, toen, ja. ik hem, toen ik hem hoorde, denk ik van hé... Hey. Dat uh, nummer dat komt me heel bekend voor, ja. maar ik kon het uh, in eerste instantie niet plaatsen. Sometimes When we touch. Maar het is uh, inderdaad uh, van Den van Hill is het uh, nummer, ja, toch? uit de jaren 70-80 inderdaad, ja, ja, ja, 70, ja, Sometimes When We Touch. En ik heb hem ook in, in, in de originele versie, heb ik tenminste de originele versie. In deze versie die ik nu uitgebracht heb ik hem ook in het Engelstalig op mijn Spotify gezet. Ja. Dus hij staat er in het Nederlandstalig en in het Engelstalig op. En uh, nou ja, voor de rest vind ik het uh, een heel mooi nummer. En, uh, uh, dankbaar dat ik dit heb mogen doen en uh, ja, de volgende wordt weer een up tempo en dan gaan we wel lekker zo door zoals we altijd gegaan zijn. Ja, want uh, normaal, uh, wat voor muziek uh, breng je dan uit? Een beetje richting uh, carnavalsmuziek, doe je daar ook wat nee, mee? Nee, nee, nee, dus er zitten mij meestal wel een lekkere beat onder, onder, de, onder de muziek. Ik heb ook uh, een cover gedaan van You To Me Are Everything en dat is uh, mijn alles die ik toen gedaan heb. En dat is ook een ja er zit een beetje zo'n reggetronbiet onder. En uh, ja, dus lekkere, lekker. Ik hou van een beetje dansbare muziek. Ja, met het, uh, ook, uh, ook het nummer van say hallo. Hallo. Ja, <laughs> ja, ook het nummer van uh, just say Hello, Van ja, even ja, vrouwen. We ja. hebben ook in ander jasje gezet. Ook een <coughs> nummer wat ik live heel veel doet en uh, ja, wat enorm aanslaat bij de mensen, ook omdat het bekendbare en herkenbare toon hebt en dat is wel heel erg leuk om te doen ook. Ja. Wat uh, ben jij nog stiekem uh, dus ergens anders mee bezig? Uh, ja, we zijn uh, nu bezig met een ander nummer en dat wordt echt een tempo. En daar dat, dat, dat, zit er echt een heel lekker tempo in. Dan gaat een beetje ala uh, uh, noodgeval, gaat het uh, een beetje die kant op. Oké, okay, lekker. En uh, ja, die, uh, de verwachting ligt eigenlijk een klein beetje om dat begin mei uit te brengen. Want dat was een klein beetje de plusdatum wat ik van Dennis begreep. Ja. Dus ik denk dat dat een klein beetje, ik wil hem een klein beetje voor die zomermaanden, voor, die, voor de warme, leuke, gezellige maanden, wil ik hem een op de markt brengen. Ja. Ah, ah, ah. Maar uh, je bent uh, volgens mij al bijna 30 jaar uh, bezig uh, in de muziek, uh, toch Bart? Al, al langer, ja. Langer ja. zelfs. Al langer, ja, ja, ja. Jeetje, ja. Oh, dat de is hele uh... tijd. en ik heb eigenlijk alles wel gedaan van uh, disco, funk, soul tot rock tot, uh, nou ja, uh, jazz, uh, blues en uh, ja, eigenlijk de laatste uh, 12 jaar ben ik een beetje in Nederlandse. Cover-circuit terechtgekomen, altijd in bandformaat heb ik alles gedaan. En de laatste twaalf jaar, omdat een van mijn beste vrienden toen overleden was, waar ik 27 jaar mee in beentjes gezeten heb, toen uh, nou ja, had ik het niet meer in mijn zin, naar mijn zin in beentjes, want ik, ik was echt mijn maatje kwijt. En uh, toen heb ik ervoor gekozen door iemand die vroeger een keer wat Nederlands taal had doen, ben ik het toch zo in het, uh, het cover-circuit terechtgekomen. En de laatste drie jaar ben ik eigenlijk uh, eigen immers dat uitbrengen. Ja, want je zat het uh, destijds natuurlijk in, uh, wat was het? Uh, Rockbeentjes, geloof ik. Ja, heb ik ook ja. gedaan. Een ja. Ja, ja, ja. Rock, rockband heb ik gehad en ik heb echt zo'n discopunk soulband heb ik gehad. Ja. Ik heb een jazzbandje gehad en uh, ja, eigenlijk alles in band gemaakt, behalve de laatste, uh, nou ja, de laatste 12, 13 jaar ben ik uh, in solo terechtgekomen. Ja, want uh, je was toen ook uh, hier in de studio aanwezig met, uh, met jouw uh, single toen, ja. uh, die ook uh, gedeeltelijk uh, uh, aangegeven was bij jaar onze collega's. Klopt, ja, klopt. Dat, dat was, was... een vertrouwen. Ja, vertrouwen inderdaad. En toen ja. was je hier in de studio. En uh, ja, heb ik dat stukje nog uh, uh, mogen uh, luisteren. Dat was mijn eerste nummer die ik uitbracht en was eigenlijk ook al een serieus nummer. Uh, ook nog steeds een verschrikkelijk mooi nummer om naar te ja. luisteren. Ja, het is een mooi en, uh, nummer inderdaad. Volgenomen met de grote Alexander Brugia, die nou bekend is als zijn Billie Joel Experience. Uh, project wat hij allemaal doet die van de televisie. Oh ja, er zit ook een uh, standwoord erbij uh, trouwens. Ja. Uh, Freek. Ja, Freek. Freek inderdaad, die zat, uh, er was de gitarist die ook ingespeeld gespeeld heeft. Ja, klopt. Ja. Zijn broertje heeft gedru hem uh, gedrumpt. Ed, maar die woont, uh, die woont niet bij jullie. Die woont dan in Aalsmeer. Ja, dat was een heel mooi project ook. En een, uh, ja, het is nog steeds een mooi nummer waar ik heel erg trots op ben. En nu, ja, eigenlijk een, een, een nummer met een, uh, een beladen uh, achtergrond. En uh, ja, toch ook een mooi nummer, om het maar zo te zeggen. Ja, het is echt een uh, heel mooi luisternummer voor je, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. ja inderdaad. Dus voor, de, en... voor de live optredens is het wel een moeilijk nummer, want je haalt gelijk natuurlijk het feest, altijd altijd nummers. Vandaan mensen die boeken mij voor, uh, voor feest. Ja, ja, ja, inderdaad. En dit is, daarom zeg ik, dit is een beladen nummer eigenlijk. En ja, ja. weet je, uh, uh, als jij hem live staat te doen, dan begrijp ik uh, dat uh, ja, de meesten toch wel het verhaal kennen. Ja, en, en, dat uh, is. Uh, ja, dan, dan zal daar eventjes, uh, denk ik, anders naar gekeken worden, of tenminste geluisterd worden. Nou, toch zal het wel uh, gewaardeerd worden, het nummer. Dat zeker. Ja, ja, zeker wel. Ik krijg heel veel complimenten, ook van de radiozenders allemaal. <coughs> Vooral omdat dit een nummer is dat je als zanger vokaal nergens achter kan verstoppen. Je gaat echt met je billen bloot, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik bedoel, uh, als, je het niet, als je niet kan zingen, dan kan je dit nummer beslist niet uh, zingen. Nou, dat zeg je al goed. Klopt. Het is uh, net eventjes een tandje dat je zegt: van uh, ja, hier moet je er echt wel vocaal een beetje macht bij hebben om dit nummer uh, te doen. Ja. ja, als je trouwens uh, van, uh, van hard rock tot uh, aan funk en uh, soul en blues uh, zingt, wat vind je nou zelf echt het leukste? Wat ik zelf het allermooiste vind, maar ja, dat is wat ik uh, het allermooiste vind. ik, uh, Als je in mijn ziel kijkt om mensen te raken, dus ook met dit soort nummers, dat vind ik zelf wel het allermooiste. Er ligt een hele moeilijke markt om dat voor je optreders te gaan doen. Maar ik ben zelf ook van, uh, van Elvis in oude jaren, zeg maar. Dat Elvis uh, zijn gevoelige nummers stonden allemaal. Ik ben altijd een enorm fan van Elvis geweest. En ik bedoel uh, vooral van dat soort muziek. Zoals My Boy, Always on My Man, The Mind, Suspicious Minds. En dat soort dingen allemaal. Dat vind ik allemaal heel erg mooi om, om, om dat te doen ook. Mijn grote droom is ook altijd om ooit een keer, zeg maar, in de, in, in, als, ik, als ik ooit een keer verder ben, zeg maar, om met een big band uh, iets te gaan doen. Oké. Okay. Hey. Um, we moeten uh, eventjes haast maken. <laughs> we gaan naar de... Ja, het is bijna 7 uur. Ja. <laughs> hey, maar uh, Bart, ik zou zeggen... heel veel succes met uh, deze single natuurlijk. Ja, dankjewel. dankjewel. En uh, ja, we hopen natuurlijk dat je de volgende keer hier bij ons bent. Heel graag, dus als ik de volgende keer tijd heb, dan ja, ik zat eventjes met mijn schema aan. Ja. Uh, ik zat uh, goed vol in ieder geval, dus gelukkig. Nou ja, gelukkig <laughs> <dan>, maar inderdaad. <laughs> <laughs> dus de volgende keer, als ik, als ik de ruimte over heb, kom ik graag langs. Is goed. Hé hey Bart, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Nog net voor het nieuws voor de 7 uur. Lieve luisteraars, hier komt het nummer van Bart Heemskerk. Leven zonder jou. Hé hey Bart, mag ik jou een heel goed weekend wensen? Namens ons. Ik vind ik jullie hetzelfde en een mooie uitzending. En hey. hopelijk de volgende keer. Oké okay, Bart, hey, dankjewel en een goed weekend hè? Jojo. Hoi hoi. Oh, hoi. Toen ik jou leerde kennen, stond mijn wereld even stil. Een tol van gevoelens, een eindeloos verschil. Ik kan zonder. De waarheid mij berooft van jou. Ik wil heel graag bij je zijn, al doet je zachtste kus me pijn. Elke aanraking steekt mij in mijn hart. Ik voel me meer en meer alleen. Ik mis jou vast. En ik moet nu leven zonder jou. Lange kille nachten wachtte ik op jou. Op zoek naar echte liefde die jij me geven zou. Hoe mijn droom in duigen viel Ik wil heel graag bij je zijn Al doet jouw zachtste kus me pijn Nou, heel mooi. Ja, toch? Het mooie nummer voor uh, Anita. Ja. ja, dat was hij dan, Bart Heemskerk. In, uh Leven zonder jou. Ja, leven jullie nog? Ja, ja wij ja, zijn nog. Ja, ja, ja. ja, want we ja, hebben uh, vijf uur uh, radio gemaakt. Zo, uh, het, scheelde, het scheelde niks. Nee, hè, nee, nee, nee, nee. En maar gelukkig, we zijn er nog. We zijn er nog, ja. En, uh, en uh, over uh, uh, een aantal, uh, aantal maanden aantal. zijn we er weer. Ja. <laughs> ja, over een aantal maanden gaan we het weer doen. En, uh, maar volgende nou, week ja. dan ben jij er gewoon weer, toch? Tussen vijf uh, en zeven? Dat, dat sowieso. En, en wij ook, uh, hè? Twee, vijf? Bij leven en wel zijn wel. Heel goed. Ik bedoel, en, uh, ja, we hadden nog een verzoekje eigenlijk. Maar, ja. Oh ja, oh, vol volgende week. Volgende week doen we dat. Volgende week krijgt, hoe heet zij of hij? Uh, we, Miranda? Uh, uh, nee, Wies. Nee, Miranda hebben we gehad. Oh, Miranda hebben we gehad. We hadden ja. er nog één. Ja, Wies uit, uh, uit Rotterdam. Die, uh, die vraagt er nog een nummer aan. Nee, ik had uh, Wesley Bronkhorst in gedachten En als ik jou zie. Maar uh, ja. Het wordt uh, heel krapjes nu. Ja. ja. Hey, maar uh, ja, het was een leuke, een leuke Bedankt dag. Bedankt, Fred, voor het uh, uh, regio van gedaan. alle artiesten en dergelijke. Ja, ja Fred. Dat, uh, dat gaat goed komen. De volgende keer uh, hopen we de tent hier af te breken. Nou uh, ja, Ik ben niet op het bestuur zeg maar uh. <laughs> Nee, maar gaat goed komen Ik zou zeggen, nou uh, uh, ja Tot wie de, de, de volgende Houd in ieder geval de site in de gaten Zet hem maar artiesten.nl Even Facebook in de gaten houden Dan uh, gaan we daar de datum op prikken uh, Voor de volgende ronde Bedankt, dag hey. Goed weekend Bye. Hoi hoi Ik neem je op de golven mee Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5